van der Linde met het NOS-journaal. De mesaanval waarbij gisteravond in Oostenrijk een jongen van 14 omkwam... was een terreuraanslag. De Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de verdachte... een Syriër van 23, was gelieerd aan islamitische staat. Bij de aanval in Villach in het zuiden van Oostenrijk... raakten ook vier mensen gewond, van wie twee ernstig... De VS heeft de levering van zware bommen aan Israël hervat. Vannacht zijn 1800 vliegtuigbommen aangekomen in de haven van Ashdod... en daarna naar Israëlische vliegvelden gebracht. Onder de regering Biden werd de levering van deze zware bommen stilgelegd. Het was voor het eerst in 40 jaar dat de Amerika de militaire steun voor Israël tegenhield. Maar vorige week hief president Trump die beperking op... De Israëlische minister van Defensie, Katz, noemt de zending een belangrijke winst voor Israël. Hij bedankte Trump voor zijn onvoorwaardelijke steun. De Nederlandse marine heeft gisteren zes Russische schepen op de Noordzee geëscorteerd. Volgens nieuwsuur ging het om drie marineschepen en drie civielen. Ze waren onderweg naar de Middellandse Zee. Het gebeurt vaker dat Russische schepen worden begeleid als ze door Nederlandse wateren varen. De marine patrouilleert sinds afgelopen zomer op de Noordzee... om sabotage te voorkomen aan leidingen en zeekabels. Sinds de Russische inval in Oekraïne zijn al meerdere keren kabels beschadigd... vooral in de Oostzee. Jacob Kiplimo heeft het wereldrecord op de halve marathon verpulverd. In Barcelona rende de 24-jarige Oegandees naar een tijd van 56 minuten en 41 seconden. Dat is 49 seconden sneller dan het vorige wereldrecord. Kiplimo won vorig jaar op de Spelen brons op de 10.000 meter. In november schreef hij in Nijmegen de Zevenheuvelenloop op zijn naam.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 Too many faces Coming in out of the rain They hear the jabs go down Competition in other places But the horns, they blow in that sound Way on down south Way on down check out Guitar George He knows all the chords But he's strictly rhythm He doesn't want to make it cry or sing Cause Danny old guitar is all.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 Van de Diastrace gingen we terug naar de jaren 70, 1978 om precies te zijn met de Sultans of Swing. Het is even na twee uur Zandvoort een hele goede middag. We zijn er weer, Studio Tolweg 10A. Met ook een lekker zonnetje buiten. En uh, ja, dat betekent meestal dat Beno en ik weer op de radio zijn als de zon schijnt. Dat Toch, is, Benno. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, Rob. Ja, dat is wel de traditie eh, als wij radio maken. Dan schijnt de zon en heel af en toe wil het dan nog wel eens regenen. Maar ja, goed. Het is natuurlijk wel weer een speciale zondag. Zeker. Nou ja, niet alleen een koude zondag, maar ook een hele speciale op de radio. Ja. In dit uur gaan wij praten in dit zondagmiddag martiné met Bernd Snijders, uh, oud-burgemeester. Uh, nou, en eigenlijk, uh, Bernd, kruip even gezellig bij de microfoon. Ik, ik heb op LinkedIn jouw, uh, jouw status uh, van dienst eens even bekeken. Uh, meer dan 30 functies. Uh, Ongelooflijk, uh, maar... Maar dat gaat wel over mijn hele leven, geloof ik. Ja, Volgens ja, mij heb ja, ik uh, er nu zes of zo. Nee, nee. Ja. <lacht> je bent uh, van 59, dus uh, ik mag aannemen dat je het inmiddels ook wat rustiger aan bent gaan doen. Nee, dat is, uh, dat is niet het geval. Het wordt alleen maar drukker soms, denk ik wel. Oh ja, ja. ja maar het mooie is wel, als je wat ouder bent, dan kun je gewoon de dingen kiezen die je graag wil doen. ja. Dus daar zit uh, geen corvée meer bij. Ja, ja. Dus ik doe eigenlijk alleen maar leuke dingen. En als er dan iets leuks op een pad komt... is het wel moeilijk om daar nee tegen te zeggen. Ja, precies. En um, nou, in dit uur gaan we praten over een, een, maar een paar functies van jou. Waaronder, uh, nou laat ik maar gelijk bij de kop pakken... je bent voorzitter van Halem 105. Een functie die eigenlijk niet in het rijtje staat. Dus weinig mensen zullen dat uh, uh, niet weten. Uh, of weten, maar... Um, Ho hoe lang ben je wel voorzitter van voorzitter van bij onze collega's? Um, ik dacht een jaar of zo, anderhalf jaar. Iets oh, lekker gegeven. kort. Je kijkt even de, de zaal in. Drie jaar. Drie jaar. <laughs> <laughs> Wat vliegt de tijd. <laughs> nee, zo maar wilde. dat is toch wel een mooi voorbeeld inderdaad. Dat, ja. Kijk, ik, ik, uh, je zei al, oud-burgemeester even voor de goede orde niet... van oud-burgemeester van Zandvoort, wel van Haarlem. Ja, ja. En ook nog twee jaar waarnemend burgemeester van Bloemendaal. Dus ik ken het openbaar bestuur in de regio wel goed. Maar ik, daar had ik natuurlijk altijd veel te maken, ook met uh, Haarlem 105. En dat was een hele leuke omroep. had ik altijd een enorme klik met de mensen daar. Dus tot mijn stomme verbazing, maar ook tot mijn grote plezier... werd ik op een gegeven moment benaderd of ik uh, niet uh, voorzitter wilde worden. Want uh, dat had ook te maken met, uh, met de samenwerking met ZFM. En dat er gewoon toch een aantal dingen moesten gebeuren. en uh, het, het, Nou ja, ook het opschalen naar straks een uh, nieuwe streekomroep, althans... Ja. Dat de, de media werd die veranderd. Dus toen uh, werd ik gevraagd of ik uh, daar ook aan mee wou doen. En dat hebben we met heel veel plezier ja op gezegd. En uh, dat heeft me tot nu toe nog niet uh, teleurgesteld. Oké, okay. maar is, is het al klaar? Die, die, die hele samenwerkingsverband? Of hoe moet het Nee, dat loopt goed. Okay. We, hebben, we, we hebben, zoals jullie hier weten. Althans, ik zeg even hoe wij het vanuit Haarlem bekijken. Wij ervaren het als heel positief en, en leuk en plezierig. Ik hoop dat dat hier ook zo is. Nou, dat denk ik het wel, want de, de zandworters kunnen op het tv-kanaal, kijk kan even naar Rob, de reportages van Haarlem 105 ook zien, hè, toch ja. Rob? ja, klopt helemaal. Ja. Dus uh, wij genieten ook van de reportages ja, van de collega's. Maar ik, het valt mij altijd op als ik kijk dat er ook best veel over, nieuws over zand wordt gemaakt door Haarlem 105. Tegenwoordig wel, ja. ja. ja. Ja, nee. maar, maar er maar gebeurt ook weer wat in het dorp. dat dus. ja, is never a dull moment. Ja, ja. Maar daarom, dat is toch heel erg leuk. Hè? Dat, dat, dat appelleert natuurlijk wel aan een soort streekomroep. Want ik bedoel, ik vind het als Haarlemmer ook interessant om te weten wat er hier gebeurt. En misschien vinden ze het dus ook wel leuk. Om te weten wat er in Haarlem gebeurt ja. en in de Heemsteden en verder in de regio. Zeg ben, en je kreeg er geen genoeg van uh, van media. Want je bent uh, uh, toegetreden tot de club van de VPRO uh, afgelopen vorig jaar, oktober. Ja, dat is, wel een, dat is wel ongeveer een jaar geloof ik, als ik het even goed zie. Nee, maar dat is inderdaad uh, wat ik daar doe. Ik ben daar helaas niet programmamaker of zo, of uh, de nieuwe Lubach. maar gewoon ja. meer, uh, Zou je dat willen? In het, ja, dat zou ik wel mooi vinden als ik ja. die kwaliteit had. Ja, ja, ja. Nee, maar ook daar moet bestuurlijk het een en ander gebeuren. Want, uh, dus ik ben daar voorzitter van de Raad van Toezicht van de VPRO. En ik ben al mijn leven lang lid van de VPRO en groot fan van de VPRO. Maar er, uh, zoals je weet gaat het mediabestel een heel toch aardig op de schop. De publieke omroep. En dat uh, begint al met een grote bezuiniging, maar er moet ook een clustering komen. Er zijn veel te veel omroepen, uh, althans, dat is de gedachte. En het moet beter bestuurd kunnen worden. En toen uh, dacht ik van ja, de VPRO is iets wat mij zeer na mijn hart ligt. En de waarde van de VPRO, voor staat en alles het mooie wat ze gemaakt hebben. Ja, de, vrijzinnige, de vrijzinnigheid, alle... Alle uh, satirische humor die daar bedacht is. Van Wim T. Schippers van Koot en de Bie. Uh, ja, Je ja, ja. vet noemt allemaal maar op. En allerlei prachtige docu's en, en programma's als tegenlicht. Ik vind dat dat moet blijven. Dus uh, toen ik daarover uh, in gesprek kwam. Toen heb ik gezegd, ik wil me heel graag voor inzetten. Want de VPRO moet blijven. Maar heeft een raad van toezicht zoveel invloed dat dat, dat, dat er ook kan blijven? Jawel, Nou ja, kijk, de raad van toezicht, je moet het toch weer zo zien... Uh, gaat eigenlijk over de grote lijnen en houdt toezicht op het functioneren... van de hele organisatie, maar in het bijzonder op de directie. Maar uh, en, een, en een raad van toezicht en zekere voorzitter... ben je eigenlijk ook wel heel erg sterk sparringpartner van de directeur. Van de mm. directie. Bij de VPRO hebben we een tweehoofdige directie. Dus, dus, dus zo werkt het een beetje, dat je ja, heel erg met elkaar klankbord en in gesprek bent over de koers. En ja. uiteindelijk moet de Raad van Toezicht ook echt de, de, de koers wel goedkeuren. En de Raad van Toezicht stelt de begroting vast. Dus het gaat wel echt en kan ook een directie ontslaan als het niet goed gaat. Dus het is niet een betekenisloze functie, om nee, het nee. zo te zeggen. Ja. Ik las ook iets dat men moet gaan fuseren daar in Hilversum. De omroepen blijkbaar. Uh, maar het ook dan? Op, ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, dat, dat, het hoeft niet per se een fusie te worden, maar we hebben nu, uh, ik geloof, 16 omroepen. Een uh, beetje dat, veel. Dat is een beetje veel. En dus de, het, de publieke omroep wordt bestuurd door de Raad van Bestuur van de NPO, maar ook door het College van Omroepen. En dat zijn dus 16 voorzitters van omroepen die samen toch moeten proberen die omroep vorm te geven. En dat werkt heel slecht. Ja. Dus, en daarnaast zit er ook nog veel onderlinge concurrentie, hè, want er wordt van alles gemaakt en dan moet je, moet je maar zorgen dat het uitgezonden wordt. Dus het is, nou ja, toen is daar een commissie van geel ingesteld om daar een advies over uit te brengen. En die is in ieder geval met het voorstel gekomen om ofwel een aantal mediahuizen te maken, een stuk drie of vier waarin je dan clustert, ja, of doorfuseren. En dat zijn. De grote vragen die daar nu spelen. En uh, ja, ik vind het gewoon heel interessant om daarover mee ja, te denken. Ja, dat lijkt mij ook wel. Ja, ja. Ja, ja. En in, in grote lijnen, waar, waar kunnen we aan denken? Wat ga, zou het kunnen gaan worden? Weer gewoon 1, uh, 2 en 3 en dat, dat is het. Uh, zoals we Nee, ooit dat, begonnen nou, ja, die nette, dat is weer een ander verhaal. Maar oh. dan gaat nee. de vraag welke omroepen die nette Oh, je? die het invullen bedoel je? Ja, ja, ja. Tuurlijk, ja. ja. Nee, nou ja, dat kan... Kijk, de VPRO uh, uh, woont nu al onder één dak... met BNN, VARA en, en met HUMAN. Mm. En je zou kunnen denken... dat zou een uh, alternatief kunnen zijn... dat dat doorfuseert... tot een nieuwe, noem het even... progressieve omroep. Ja. Maar er zijn ook andere clusters mogelijk. Ja, ja, ja. En dat is even... Nou ja, dat is het hele spel op het moment. Maar wat de VPRO heel belangrijk vindt... is dat, je, dat de pluriformiteit in het bestel echt blijft. En dat het niet... Een paar grote clusters worden waarbij nou ja, dat hele bijzondere wat de VPRO maakt ondergesneeuwd wordt. Dus we willen. We kijken vooral van hoe kunnen wij onze, onze bijzondere invalshoeken zoveel mogelijk overeind houden. Ja. Goed, tot zover uh, dit uh, mediaverhaal. Want uh, uh, de heer Snijder heeft zoveel gedaan in zijn uh, werkzame leven. En nog steeds natuurlijk dat we daar straks over door gaan praten. Zeker weten. Nou, het Medialand is in, uh, in ieder geval uh, flink in beweging. Ook bij ons he, met uh, de regionale omroepen die eraan gaan komen. Dit uh, zaterdagmiddag, uh, zondagmiddag van, uh, ja, komt hij aan van de ZFM met nu painted Black.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 My heart is black. I see my red door, I must have it into black. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green seagull turn a deeper blue.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 Oh Lekker hoor, om deze plaat weer eens te draaien. De Rolling Stones, hoor je, met Paint It Black. Dat was een gouden oude van de Rolling Stones. Maar ze zijn natuurlijk ook met nieuwere muziek gekomen, waaronder Angry. Wat vindt u daarvan, meneer Snijders? Angry? Ja, Angry, die nieuwe, ja. Eh, nieuwe muziek van ze. Oh, dat weet ik niet. Ik, heb, uh, ik ben uh, hier een beetje zo bij Paint It Black, is bij mij een beetje opgehaald. Oké, okay, nou, ik kan een heel klein stukje laten horen. Oh, even kijk Oh, geen koptelefoon op. Ja, nee, dat is niet handig. <laughs> nee, dit. Oh ja. Ja, dat is, uh, de, nou, dat is nu misschien in 2023 uitgekomen. Dus uh, ja, toch weer uh, wat nieuwere muziek ja. ook uh, van de Rolling Stones. Maar wij houden het op de, de wat oudere plaatjes, Benno. Ja, zeker. En uh, straks uh, tussen vier en vijf uh, gaan we met rode Keur... de sympathieke heemsteden naar... gaan we meer Rolling Stones en Bob Dylan uh, voor je draaien. Uh, Bernd, uh, nou, even terug uh, naar jou natuurlijk. Uh, je hebt, uh, je hebt, speelt basgitaar. Ja. Nog steeds. Je hebt wel in twintig bandjes gezeten... Ja, dat, ik citeer uit Andermans werk, dus uh, je, je knikt ja, dus dat klopt. Ja, nou ja, ik heb, ja, ik heb het nooit gesteld, maar ik heb best wel veel, uh, veel bandjes. Waren dat allemaal uh, hele verschillende soorten bandjes of, of vond je het, uh, het steeds maar, niet leuk nee, bij een, in een band? Uh, oh, <laughs> nee, niet leuk. Dat gaat door de jaren heen, dus ik denk dat ik vanaf mijn uh, 14 of 15e basgitaar speel. Ja. En uh, in, ik denk dat ik op de middelbare school alleen al in drie beentjes gespeeld heb. Oh, okay, dus dat, uh, okay, en ja. toen ik ging studeren ook nog wel in vier of vijf beentjes. Ja. Dus dan heb je al heel wat te pakken. Het is een beetje burgemeester eigen, geloof ik, basgitaar. Want van Molenburg, uh, de zandvoortse ja. burgemeester, speelt ook uh, basgitaar. Maar nee. volgens mij zijn wij wel de enige, hoor. Oh. Ik heb oh. ooit wel eens geprobeerd om een uh, burgemeesterband op te richten. Oh, ja. Maar dat lukt niet. Dus <laughs> het, uh, die spelen meestal niks. Of... Uh, en een, en een beetje een goede rockdrummer was er al helemaal niet te vinden. Dat oh, no. best wel ingewikkeld. Ja, ja, ja, ja. Ruud Vreeman, de oud-burgemeester van yeah. Zaanstad... die speelt niet onverdienstelijk gitaar. Okay. En die kan ook heel aardig... die, zingt, die, zingt, die zong ook wel goed. Ja, ja, ja, hij ja. heeft ook wel goede blues- en rockbandjes gedaan. Ja. Hij was de burgemeester van Velsen onder andere. Ruud Vreeman? Ja. Nee, nee, nee. hij was uh, van... van, uh, van Zaanstad. Over van Zaanstad. Oh ja, zie je wel. Ehm... Ja. Um, over burgemeesterschap gesproken. Jij bent 23 jaar burgemeester geweest... van vier verschillende gemeentes. De langste gemeente... de langste tijd was in Haarlem. Ja. Tien jaar. De, wat ik me eigenlijk afvroeg... burgemeester het is altijd een periode van zes jaar. Wat, wat gebeurde er... dat je zeg maar... dat het 10 jaar geweest is... en geen 12 jaar? Nou ja, ik werd voor een andere functie benaderd. En... Um... Ik was toen, eh, die mij heel leuk leek. En ik vind eerlijk gezegd tien jaar ook wel een uh, periode dat je misschien weer eens uh, plaats moet maken voor uh, een jonger iemand. Uh, dan wel uh, voor je, dat het ook voor jezelf goed kan zijn om weer eens wat anders te doen. Ja. Dus er kwam iets langs. Ik werd uh, toen benaderd of ik directeur wilde worden van VSB-fonds, wat ik nu nog steeds doe. Dus daar heb ik toen ja op gezegd. Dus dat was inderdaad, je hoeft niet per se. Die, het is niet zo netjes om je eerste termijn niet af te maken. Je moet altijd wel ergens zes jaar zijn, vind ik. Want dan kan je netjes kan je ook wat neerzetten. Maar tien jaar vond ik wel heel verantwoord om uh, weer wat anders te gaan ja. En burgemeesterschap, dat is uh, 24 uur. En zeven dagen in de week, hè? Ja, zeker. Dus uh, dat en dat gold ook eigenlijk voor zo'n grote stad als Haarlem. Want uh, daar gebeurt natuurlijk veel meer nog dan in uh, bijvoorbeeld ja. Zandvoort. Ja, nou volgens mij gebeurt hier ook wel veel. Maar ik denk, maar dat is absoluut een feit. En het werd steeds meer. Want uh, de, de burgemeester kreeg ook steeds meer verantwoordelijkheden. Hè? Bijvoorbeeld ook over, over, op het gebied van verwaarde personen, waar je straks nog over gaat praten. Ja. Maar ook over, maar dus in bewaringstellingen. Maar ook uh, um, nou ja, steeds meer zogenaamde ordemaatregelen uit huisplaatsingen. En daarvoor word je dan ook best wel vaak s'nachts en zo uit je bed gebeld. Om daar een oordeel over te geven of een, een go of een no go te geven. Nou nee. ja, goed, dat, dat hangt er allemaal mee samen. En veiligheid werd steeds meer een belangrijk onderwerp. Haarlem, ik was ook voorzitter van de Veiligheidsregio... en zo, dat, nou ja, bij grote incidenten was Schiphol... ook als het goed afloopt... krijg je altijd een voorwaarschuwing... waardoor je toch weer wakker bent. Ja, er ja, ja, ja. <laughs> dus ja. valt dan maar weer in slaap. Hè? En, ja, valt dan maar weer in slaap. Ja. En, en de volgende ochtend heb je gewoon weer... vergaderingen ja, natuurlijk. Ja. Dus dat is, uh, daar wordt nee, het is, best, het, is, het is een belastend beroep... om het zo te ja, maken. Ja, ja, ja, ja. Wel heel. Uh, het is een heel mooi... en eervol uh, beroep, ambt... Ja. Maar het uh, gaat wel ten koste van veel. Maar uh, je vader was burgemeester. Uh, heb je het eigenlijk uh, in die zin met de paplepel uh, binnengekregen? Uh, nou ja, ik heb wel gezien uh, dat het heel interessant is. Dat het maatschappelijk, uh, maatschappelijk interessant is. Omdat je toch een beetje in het brandpunt staat van het maatschappelijke leven in zo'n stad of ja. dorp. Ik weet wel, mijn vader was burgemeester uh, in een periode dat ik, uh, uh, nou ja, dat ik opgroeide, maar ik deed heel andere dingen. Deed. Ik was vrij reconsiderant, uh, puber, dus ik wat had oh. zeker geen Een idee jongen die of, niet wilde deugen. Uh, nee, precies. Ik dus ja. had helemaal geen zin in een burgemeester worden. Maar ik, toen ik wat ouder en wat wijzer werd, toen zag ik dat het en klaar was met mijn studie, zag ik wel dat het een heel interessant vak was. Ja, dus toen ja. dacht ik van, nou, ja, ik wil toch wel heel graag in het openbaar bestuur gaan werken. En daar heb ik echt nooit spijt van gehad. Ja. Want je, je hebt rechter gestudeerd. Um, dat, is dat je ten dienste geweest van het uh, ja. burgemeesterschap? Heel erg. Ja. Het is wel heel, heel. Ik wil niet zeggen dat het een voorwaarde is hoor. Want zonder dat je dat gestudeerd hebt, kun je ook een uitstekende burgemeester zijn. Maar dat hele juridische kader is wel heel erg handig om dat uh, te hebben. Ja, ja. Kijk, ook bijvoorbeeld alles wat er nu bij rond burgemeesters over grondrechten, en demonstratierecht en zo. dat was voor mij echt appeltje eitje, want dat weet precies hoe het allemaal in elkaar zit. Hmm. En burgemeesters die niet die juridische achtergrond hebben. die zie ik daar nog alles mee worstelen. En die leunen dan heel zwaar op hun ambtenaren. Op hun ambtenaren, ja. Ja, ja, ja. En dat, uh, ik vond dat altijd juist wel prettig. dat ik gewoon met mijn ambtenaren. gewoon goed kon sparren over. Uh, over, uh, over bepaalde aanpakken. Ja. En dat je niet. Uh, um, ja dingen maar voor zoete koek aan hoeft te nemen... zonder dat je zelf die achtergrond hebt. Ja. Dus ik heb het heel, heel prettig ervaren... dat ik jurist ben. Uh, Bernd, uh, even door op het burgemeesterschap. Uh, uh, met een klein zijlijntje. 8 maart is het de dag van de geschiedenis van de brandweer. Uh, jij hebt natuurlijk als burgemeester veel te maken gehad met de brandweer. Uh, ook in negatieve zin. In de zin van jouw eigen auto... Is in de brand gestoken. Ja, nee, ik vond het in positieve zin, want zij waren onmiddellijk ter plekke om te helpen blussen. Ja, ja, maar de, ik heb foto's gezien, er was niet zoveel van over. Dus, uh, nee, het is niet meer gelukt. Hij was toch te ton los. Ton los. Ja, ja, ja. Nee, maar met de brandweer heb ik altijd uitstekende. Zeker in die gemeenten waar er ook vrijwillige korpsen waren, had ik altijd fantastische contacten met die brandweer. Ik vind de brandweer gewoon een voorbeeld. Van de vrijwilligersorganisatie. Overigens Haarlem is natuurlijk deels beroeps, maar ook ja. heel veel vrijwilligers. Ik vind het fantastisch dat mensen zich op vrijwillige basis in willen zetten voor zo'n belangrijke taak. Ja. Voor die veiligheid. En daar heel veel heel, ja, grote beschikbaarheid voor hebben. Dus veel daarvoor opgeven. Ik vond het ook echt heel zuur dat ik op een gegeven moment. Um, dat we op een gegeven moment moesten zware bezuinigingen plaatsvinden... op de op veiligheidsregio. En dat we bijvoorbeeld in Schalkwijk nog een grote uh, vrijwilligerspost ja. hadden... die we toen echt hebben af moeten bouwen. Puur om, het, ja, om kosten te reduceren. Dat vond ik echt een uh, zwaar besluit... waar ik uh, achteraf gezien misschien wel zelfs een beetje spijt van heb. Oké, okay, oké. Okay. nou uh, maar even terug naar dat in het steken van je auto. Dan was dat even de dieptepunten zeg maar, van, van het burgemeesterschap. Nou, dat kan niet als het hoogtepunt. Nee, nee, nee. Maar, nou ja, nee, was... maar je bedoelt je wilt gelijk een, een dag daarna een je beveiligd. Ja. Dat heeft denk ik een enorme impact op jouzelf en je gezin. Ja, dat is zeker zo. Dus dat is wel goed om dan te zien dat dat echt heel goed geregeld is in Nederland. Dus je wordt onmiddellijk onder je... Hoede genomen van, uh, van uh, ja, de hoofdofficier van justitie. Die, uh, die dan verantwoordelijk is voor jouw. Ja, ja. Uh, beveiliging en veiligheid. En dat wordt echt allemaal heel goed en, die, en adequaat opgepakt. Dus ja, dat, dat is de goede kant ervan. Maar het is natuurlijk heel vervelend. Dat, ik was denk ik een van de eerste echt bedreigde burgemeesters in Nederland. Uh, om te zien dat ja, groeperingen die het niet zo eens zijn met jouw, uh, jouw besluiten of jouw beleid. dat die. Uh, dat die dus ook op zo'n manier uh, dat kenbaar maken. En dat is natuurlijk ja, heel intimiderend. Ja. Zijn ze er ooit uh, achter gekomen wie het gedaan heeft? Want er werd veel uh, uh, gegist eigenlijk. Veel, ja. Men zei: ja, het zijn de hell-angels. Want uh, je had, je had een, uh, hun honk afgepakt. Ja. Of, en, en, uh, maar ja, je had wel meer uh, vervelende besluiten moeten nemen. Maar. Dus, maar ja. Het, het, was, het bleef een beetje waarschijnlijk allemaal. Ja, nee, er is, niet, er is geen uh, sluitend bewijs uh, geleverd... dat uh, de verdenking was inderdaad bij, uh, de, bij, de, bij deze motorclub, Maar het uh, uiteindelijke bewijs wie mijn auto aangestoken heeft... om het maar zo te zeggen, dat is niet geleverd. Ja, dat is ook bijna niet te leveren. Maar nee. dat was wel zwaar de verdenking. Het was geloof ik een van de eerste autobranden in, in Haarlem... het is nooit meer opgehouden... Nee, nee. <laughs> Het gaat maar door daar. Met name ja. is uh, Schalkwijk, dus Het heeft daar een soort patent op. Dus, uh. Nou, uh, wij gaan in ieder geval weer iets gezelligs doen. Uh, wat voor een leuke plaat heb je voor uh, Ben? Zeker, nou we gaan naar uh, Steve Wonder toe in dit geval. Oh ja, natuurlijk. Even zin in, zo de zondag bij uh, ZFM. Zonnetje schijnt lekker en uh, luister lekker naar uh, Zandvoort op zondag. Wij zijn er tot aan vijf uh, uur vanmiddag. En tot aan drie uur vanmiddag uh, praten wij met Bernd Snijders, die van Goedemiddag, gezellig in de studios bij ons. Music is a world within itself. With a language we all understand. With an equal opportunity for all to sing, dance, and clap their hands. Well, just because the record has improved, don't make it in the group. But you can tell right away that day when the people start to move. That time will not allow us to forget now. For there's Basil Miller, Samo, and the King of Loserdo, and with a voice like Alice ringing out, there's no way to fade. op zondag met uh, Steve Wonder en uh, Sir Duke. Ja, we praten nog steeds uh, met uh, Bernd Snijders. Uh, nou, Benno, aan jou is weer het uh, woord daarover. Ja, dankjewel uh, Rob. Um, Bernd, ja, je hebt uh, eind vorig jaar een, een, uh, weer een functie uh, te harte genomen. Te, te hand genomen. Ik weet niet precies hoe je het zegt. Maar um, adviseur van de... Korpsleiding Nationale Politie. Ja. Uh, ik denk dat. Nou, dat is een. Uh, lijkt me aan een hele bijzondere baan. Maar. Ik heb dat geprobeerd uh, te googlen. Maar dat gaat dus niet. Oh, nee, <laughs> nee, okay, nee, dat, nee okay. dat gaat dus niet. Daar wordt <laughs> geen tekst en uitleg over gegeven. via op internet. Oh, okay. <laughs> maar. Daarom aan jou de vraag. Uh, wat, uh, wat doe je nu voor de, de korpsleiding? Want het is een. een ja, uit hoeveel mensen bestaat u bijvoorbeeld? Uh, ja, vier, vijf mensen. Ja. Nou, ik zal heel kort even schetsen wat het is. Je weet, de nationale politie die is regionaal georganiseerd... en dan is er één landelijke eenheid... waar alle specialismen van de politie in zitten. Uh, daar werken 6000 mensen. Dat, dat zijn hele verschillende functies. Uh, van het werk onder dekmantel, bewaken, beveiligen... de levende haven, de centrale recherche, noem het allemaal maar op... En, euh, nou, en daar ging het eigenlijk allemaal niet goed. En daar zijn toen eigenlijk hele vervelende dingen gebeurd. Er was een hele vervelende werkkultuur. Er zijn toen ook een paar suïcides geweest... die direct aan het werk gerelateerd bleek te zijn. En toen ben ik gevraagd of ik een commissie voor wilde zitten... Uh, die uit moest zoeken uh, wat daar allemaal aan de hand was... en wat, hoe dat opgelost zou kunnen worden. Nou, dat is drie jaar geleden. We hebben een heel simpel rapport gemaakt... van 20 kantjes met 20 aanbevelingen... Dat is toen overgenomen door de minister, door de korpschef... door de vakbonden die heel machtig zijn binnen de politie. En dat is toen uh, in gang gezet, die reorganisatie. En toen uh, was in juli was dat afgelopen. En toen, althans niet de reorganisatie, maar mijn rol daar. En toen uh, heeft de korpsleiding gevraagd... we kunnen niet nog een tijd blijven... om uh, te helpen met de verdere uitvoering... en daarop de klankborden, maar ook te adviseren. Dus dat is wat ik... Uh, wat ik doe, dat ben ik, ik ben eigenlijk elke vrijdag zo'n beetje in, uh, in Den Haag om uh, daarover uh, uh, te klankborden. Ik moet dan ook eens in de drie maanden rapporteren aan uh, de Tweede Kamer over uh, de voortgang. Oké. Okay. Aan de Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid. Dus dat, ik, uh, dat, dat, dat is wat dat inhoudt, inderdaad. Was je niet geschrokken van een gigantische beerput uh, je opentrok? Ja, nou die beerput die was al zo'n beetje open gegaan. Dus de Politiebonden die, uh, toen, uh, die hebben dit toen, uh, nou ja, zeg maar, aangekaart. En, uh, er zou of een parlementaire enquête komen over de wantoestanden daar... of er moest een commissie komen die het tot uh, de bodem zou uitzoeken... en zou adviseren over... En dat laat, dat, toen is voor het laatste gekozen... omdat dat, ja, ja zo'n parlementaire enquête... dat duurt ook allemaal eindeloos en zo. Ja. Daar wordt het ook niet altijd beter van. Beter maar gelijk aan het werk gaan. Beter gewoon direct aan het werk ja. en een beetje praktisch. Ja, ja. ja. ja. Dus ja, ja. Dat, uh, en het lijkt me voor jou heel leuk om te zien... Uh, dat het, uh, je aanbevelingen zijn overgenomen en worden uitgevoerd. En, ja. en uh, je maakt nu mee van uh, wat het resultaat is. Ja, zeker. Dus je kan nog eigenlijk bijsturen... Nou ja, dat is ook wel, als het nodig is. Ja, als het nodig is wel, ja. Maar dat is ook wel echt de bedoeling. De veranderkracht bij de politie is niet heel erg groot. Uh, dat zien ze intern ook. Dus je hebt gewoon toch externe druk nodig... en vreemde ogen die een beetje helpen... de boel de goede kant op, uh, op te werken. Ja, ja. Wat ja. leuk, hè? Ja, ik vind ja, het heel leuk ja, om te ja, doen, ja. Ja. <laughs> Maar ja, dat je zomaar... Was je niet ontzettend verrast dat je gevraagd werd... om dat rapport samen te stellen? Uh, nou ja... Een beetje wel natuurlijk, want ik was al een beetje had je niet uit beeld. beeld. Waarom, waarom ik? Ja, dat heb ik, dat heb ik toen ook gevraagd. En, maar ik ben. Um, je, je had in het oude bestelde tegenwoordig hebben we nationale politie. Maar daarvoor hadden we regiopolitie. En toen was ik karfsbeheerder van de politieregio Kennemerland. En we hadden hier toen heel veel toestanden, ook met de veiligheidsregio en met de Schiphol, en noem het allemaal maar op. En kennelijk heb ik toen, uh, nou, laten we maar zo zeggen, misschien. Ook tot mijn verbazing enige indruk. Gemaakt. Ja, ja, ja. <laughs> Waardoor ze op mij gekomen zijn of ik dat wilde doen. Ja, ja. En ik, was, ik had natuurlijk ook geen belangen meer. Hè? Dus, dat is duidelijk. Want ik had geen enkele publieke functie. Althans, als burgemeester kan je zoiets niet doen. Nee. Ik stond er buiten. Maar ik heb er wel, al zeg ik het zelf, best enig verstand van. En uh, ik bleek ook een hele goede naam bij de politievakbonden te hebben. Dat wist ik niet. Maar dat was uh, leuk om te horen. Want ik vroeg ook: hoe zit het dan, waarom moet ik dat doen? Nou, die ja. redenen. Ja, ja, ja, ja, ja, nou, wat leuk. Iets anders, uh, waar je. je hebt altijd. Uh, als je een bestuurlijke functie hebt. ben je eigenlijk altijd voorzitter. Hè? Ja. Dat is, dat heeft dat, dat er ook mee te maken? Dus, uh, je ja. hebt, uh, gewoon bestuurslid is er bij Bert niet bij. Hè? Dat, nou uh, ja, de, ja de, ik, dat is geloof ik, uh, wat ik, ik wat ik het beste kan. En. Uh, ja, daar word ik meestal voor gevraagd. Ja, ja. ja. Uh, zo ben je ook uh, voorzitter van bevrijdingspop Haarlem. Dit, ja. uh, dit jaar vijf jaar. Uh, in een tijdsbestek van 45 jaar bevrijdingspop. Dat wordt een, uh, natuurlijk een enorm feest. 80 ja. jaar bevrijding. Dus er komt van alles samen. Um, maar het, het was wel ontzettend spannend of we door zou gaan. Ja, klopt. Na, de corona, na corona is het eigenlijk... Uh alles veel veel duurder geworden, zoals iedereen weet. En, dat, uh, en onze subsidie bleef hetzelfde. En onze inkomsten die uh, uit, uh, grotendeels uit de horeca verkopen komen... Ja, daar zit ook een grens aan. Je kan niet die prijzen steeds maar verhogen. Dus we, dus we keken tegen steeds groter gat aan tussen uitgaven en inkomsten. En uh, toen hebben we gezegd... Van, ja, uh, we zijn dus een vrijwilligersorganisatie hè? En, ja. en uh, uh, als je je handtekening zet onder allerlei contracten... Uh, dan moet je wel zeker weten dat je ook uiteindelijk de rekening kan betalen. Ja, want dat het dat klopt dat, dat, dat, dat je hoofdelijk aansprakelijk bent hè? Als, als bestuur van deze stichting. Ja, je, in die zin dat als je... Nou ja, dus als je wan, wanbeheer pleegt, dan ben je hoofdelijk aansprakelijk. Ja. Volgens mij is wanbeheer dat als jij gewoon verplichtingen aangaat... contracten tekent waarvan je nog maar af moet wachten of je ze kan uh, nakomen... Ja. En, en, dat is weer heel erg sterk afhankelijk van het weer. He, ja, ja. stel je voor dat het echt ongelooflijk slecht weer is. En je 2023? Ja, en je, hebt bijvoorbeeld, en je hebt nauwelijks inkomsten, dan kun je gewoon uh, niet betalen. Ja. Dan, dan is dat wanbeer en dan ben je ook persoonlijk aansprakelijk. sprake. Ja, ja, precies. Ja. Nou ja, in mijn achterhoofd had ik zoiets van, speelt dat niet een beetje mee van, ligt het niet een extra druk op het bestuur van, ja, dan moet wel natuurlijk uh, nou, 60.000 euro wilde je van Halem hebben. Ja. Uh, hoe, hoe is dat eigenlijk, uh, uh, heb je veel moeten uh, lobbyen of pushen van ja. vrienden, kom op met die poen. Ja, zeker. Dus uh, we hebben toen ook gezegd van, ja, we, uh, we moeten gewoon en naar de gemeente en naar de provincie om te zeggen we kunnen het alleen organiseren of, en we willen het alleen organiseren uh, als wij garanties hebben dat we ook de rekeningen kunnen betalen. En toen hebben we bij de provincie en bij de gemeente 60.000 euro extra gevraagd. En de Rijksoverheid komt ook met een behoorlijk bedrag over de, over, de, uh, over de brug nog. Dus nu kunnen we het wel betalen. Maar we hebben daar voor onszelf ook de afspraak bij gemaakt. Dat we het uh, vanaf volgend jaar op een andere leest moeten schoeien. Omdat het financiële risico gewoon te groot blijft. En je niet elk jaar uh, met de pet in de hand ja, langs precies. iedereen kan. Van, kun je ja. alsjeblieft uh, meebetalen. Dus we zullen... We zullen het op een andere manier moeten organiseren... waardoor het gewoon goedkoper wordt... en de financiële risico's lager zijn. Klopt dat het? het budget is... Uh, of tenminste, de, de, je moet het doen met 1 miljoen euro? Ja, die dag kost 1 miljoen. Ja, ja. Ik vind het eigenlijk relatief wel meevallen. Ik bedoel, ze zijn een week van tevoren aan het opbouwen. Een week aan het afbouwen. Ja. Uh, uh, er moet van alles gebeuren. Heel veel gebeuren. Uh, ja. Dus... het. Uh, uh, maar goed, alle artiesten zijn gratis. Natuurlijk. Nee, nee, nee. Dat nee, nee. Nee? Oh, nee. Nee, was maar waar. Nee. Oh. nee, kijk, altijd opbouwen en afbouwen, dat is allemaal vrijwilligerswerk. Ja, ja. En dat is fantastisch. Er zijn ja, ja, heel veel mensen die nemen gewoon een week vrij. Maar die materialen moet je huren, die exact. podium. Ja, ja. maar jij zei, het is wel, valt me nog wel mee, maar die, die miljoen. Maar dat, dat zit hem dus grotendeels in, in, in, in grote, de grote. De, de, de, de podia. Ja, precies. Ja. En, maar vooral ook in beveiliging. Dat is heel erg duur. In het schoonmaken van het terrein. Wat allemaal. Ja. De gemeente draait ons daar flink de duimschroef aan. Ja. Maar. Um, nee, nee, nee. De, de, de, het is helaas een misvatting dat iedereen daar. die artiesten daar gratis komen. Dat is niet zo. Dat kost ook een behoorlijke. Uh, sloot geld. En daar kun je van alles voor vinden. Maar ja, artiesten moeten natuurlijk ook brood op te ja, ja, ja, het is hun creativiteit uh, waarmee ze ons voor maken, Tenslotte. Ja, ja zo is, is het. het. Weet je, over artiesten gesproken, wie gaan er optreden? Uh, ja, sorry, maar dat uh, mag ik nog even niet. <lacht> <lacht> ik zou je de primeur graag gunnen. Ja, okay, maar ja. dat, uh, dat uh, daar hebben we een speciaal moment voor afgesproken. Oh ja, welk moment? Uh, dat heb ik even niet paraat. Maar uh, uh, dat gaan we binnenkort bekendmaken. De line-up, de daad. Maar jullie heer. via Harlem zijn jullie de eerste lied horen. Oh ja, nou, nou kijk, dat is dan afgesproken. En daar verheugen we ons dan op. Uh, maar ik neem aan dat je een. Uh, dat mag je denk ik wel verklappen. De, iets extra's. Het is toch 80 jaar bevrijding. Dan zal je toch wel iets extra's doen. Ja, nee, maar dat zit hem dan meer in uh, de rampprogrammering. Dus niet in de artiesten of zo, maar meer in. Kijk, het is heel belangrijk. Dit festival is niet zomaar een muziekfestival... maar dit festival moet ons, heeft de bedoeling om mensen natuurlijk bewust te maken... van het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is... en dat we daar ons best voor moeten doen, et cetera, et cetera. Dus je moet eigenlijk de bezoekers die daar komen... allemaal toch wat meegeven dat ze ja. dat besef hebben. Nou ja... Vier, vijf jaar geleden was dat heel moeilijk. Omdat er toen eigenlijk uh, uh, iedereen dacht, ja vrijheid en zo Ja, dat is iets vanzelfsprekend. Ja, ja precies. Ja. Sinds de oorlog in Oekraïne en alles wat we natuurlijk in Israël, Gaza en Afrika zien. En nu het optreden van de nieuwe geopolitieke verhoudingen. weten we dat het een heel ander verhaal is. Ja. Omdat vrijheid wel iets is wat, wat, waar je goed op moet letten en wat broos is. Dus hoe we dat precies gaan doen, dat uh, moeten we nog even precies. Daar, daar zijn we over in gesprek. Maar uiteraard, dat is wel wat de bedoeling is. En ja. waar, wat ik net zei, vanaf volgend jaar willen we het anders gaan organiseren. Zodat er veel meer nadruk op die inhoud moeten komen. En misschien wel ietsje minder op de muziek. Precies. Uh, even over nog muziek gesproken. Uh, wat ik niet wist, en misschien velen met mij... dat uh, het is niet alleen bevrijdingspop maar het is, begint met een herdenking op 4 mei. Ja. Met een concert. Ja, um, ja hoe, hoe, hoe, hoe steekt dat in elkaar? Want je hebt, we hebben natuurlijk op, uh, op de dreef... bij het provinciehuis staat een beeld. Ja. Daar is, uh, zijn tien mannen uh, ergens in de oorlogsjaren... Uh, 20. Twintig mannen doodgeschoten door ja, de politie. Door vrouw. de Duitsers als ja. een uh, vergelding was dat. Klopt. Een tante van mij die moest daar als meisje nog uh, naar kijken. Ja. Je, je was verplicht om te kijken. Dat was natuurlijk een enorm trauma. Um, en dan uh, daar dus een herdenking. En dan op het Floweyveld een, uh, een concert. Of ja, een, een... Dat sluit op elkaar aan. Dus je hebt eerst inderdaad uh, de kranslegging daar. Ja. En de, de, de twee minuten stilte. En dan uh, verplaatst uh, althans de mensen die daar uh, zin in hebben... die gaan dan naar, uh, naar het uh, terrein, naar het vlooienveld, waar dan vijf, 600 stoelen staan. En dan speelt het meestal het Kennemer Jeugdkerst. En vaak met een Haarlemse artiest. Oké. Okay. En dan is, daar is dan een speciaal arrangement voor gemaakt. En dan, nou ja, dan hebben we ook altijd nou ja, de laatste tijd ook nog ooggetuigen... of mensen die oorlogservaringen daar nog vertellen. En ook vorig jaar heel indrukwekkend... Een, Kleinkind met een grootmoeder die dan. Oh, ja. Nou ja, dus je probeert daar natuurlijk echt iets over te brengen over, over hoe het was en wat ik net vertelde: die waarde van vrijheid. Ja. En dat is dus, dus iedereen is daar van harte uitgenodigd op 4 mei. Oké. Okay. Zo'n. die twee dagen, die herdenking en dan de bevrijdingspop. Hoe zien die eruit voor jou als voorzitter? Heb je het dan gigadruk? Of uh, heb je een soort helikopterview van... Uh, nou, ik, ik kijk wel of het allemaal goed gaat. Ja, dat laatste. Dus ik heb het eigenlijk op die dagen helemaal niet, niet zo druk. Hm. Die, okay. De druk, zit hem in de hele aanloop. Ja. In de organisatie. Het voor elkaar maken van het geld. Het voor elkaar maken dat de organisatie loopt. En dan... Uh, en dan op de dag zelf loopt het eigenlijk allemaal wel. En op 4 mei ja, ben ik even de, de, de, de, degene die de mensen welkom heet. En ook even kort een praatje houdt. Maar ja. verder uh, uh, uh, moet ik uh, allemaal gasten ontvangen op het uh, sponsordek. O oh ja! <lacht> Waarbij ik helemaal niks mag drinken. dat is ook een heel uh, groot probleem. Ja, <lacht> Ja, ik dus wil was... zelf ook wel even wat vieren, natuurlijk, maar dat, dat kan pas na Een lekker biertje voor en Post na 12 uur. Eh. Ja. Ja, Oké, okay, Rob, euh, nou, wat heb je nog voor ons uit de jaren zeventig? Oh, ja, ja. Jij, wil, jij wil jaren zeventig horen nog. Oh, nou, ik ja, zat even te denken aan iets uh, wat uh, aansluit een beetje op... Uh, waar we het net over hadden, hè? over uh, bevrijdingspop uh, bijvoorbeeld. Ja. En toen dacht ik eigenlijk uh, meteen aan uh, de plaat van, uh, van Dickhout. Oh, ja. En uh, Stil in mei. Ja. Dus die ga ik even draaien, zo meteen weer jaren zeventig hoor. Dat komt helemaal goed.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 Jaren bevrijding. En vandaar dat we ook op deze zonnige zondagmiddag even deze plaat voor je draaien. Dat was van dikke hout en stil in mei. Nou, we gaan weer het laatste gedeelte in van het gesprek met Ben Snijders. Benno, want uh, ja. de tijd vliegt voorbij. En ja, we hebben vast en zeker nog wel heel veel dingen die we van hem willen weten. Ja, uh, te veel uh, voor, voor de beschikbare tijd, maar dat maakt niet uit. Uh, Misschien komt Bernard nog eens een keer terug. Want ja, Ben, ik heb je natuurlijk gevraagd op deze zondag. Omdat je in de aanloop naar 4, 5 mei. het natuurlijk, je zei net al, ontzettend druk hebt. Dus we zijn heel dankbaar dat je naar onze studio in Zandvoort wilde komen. Uh, dat alvast. Um, volgende uur praat ik met uh, Hans van Klink over zijn nieuwe boek Loos: um, Een delta-plan voor uh, naar dakloosheid. Voor dakloosheid. Jij hebt als burgemeester ook. Uh, uh, regelmatig te maken gekregen... met mensen die dakloos raakten, denk ik. Zelf had ik er niet zo'n beeld van. Want wat heeft een burgemeester daar nou mee te maken? Nou, um, wat, mij, wat mij vaak is overkomen... dus dan gaat het meer dat je burgervader bent. Dat ik op straat werd aangesproken... werd aangesproken door mensen die dakloos waren geraakt. Hun verhalen mij vertelden en vroegen of ik kon helpen. En dan luisterde ik altijd goed en sommige dacht ik van, nou ja, ik geloof... dat maar Hans die zal er straks wel meer over kunnen vertellen. Er zijn natuurlijk best wel een hoop mensen... die min of meer door eigen schuld uh, in de problemen zijn gekomen... en daar misschien ook niet per se heel veel aan kunnen doen... er wel weer uitkomen via schuldhulpverlening. Maar ik heb ook wel situaties meegemaakt van mensen die echt op een vreselijke manier tussen de wielen gekomen zijn. Ik bedoel, misschien dat na de toeslagenaffaire... ook wat meer duidelijk geworden is... De wielen van het systeem, bedoel je? Precies. Dat ja. ons systeem niet altijd even lekker functioneert... en dat je zomaar dakloos kan worden. Dat, daar ben ik me zeer van bewust. En dat je, als je een paar dingen hebt die tegenzitten... Um, uh, en, um, uh, of financieel, of in een echtscheiding, of weet ik veel... dat het... En er komt nog eens een keer in financiële zin bijvoorbeeld een deurwaarde langs. En dan komt er even 500 euro op je rekening erbij. En dan kan je niet betalen. En dan komt die deurwaarde er over drie weken nog eens terug. Dan was het duizend. En dan uh, komt er vervolgens, wat je je huis uitgezet. Ja. En dan, nou, dan zit je heel hard op de zeebaan naar beneden. Ja. En dat heb ik wel gezien. En ik heb ook voor een aantal daklozen echt iets kunnen betekenen. Uh, ook gewoon ja, gebruikmakend van je contacten. Met bijvoorbeeld directeuren van woningbouwcorporaties, die dan op die ik op kon bellen en zeggen: luister, dit is echt, hier moet echt zelf, hier moet iets gebeuren. Waar ambtenaren niet erg blij mee waren als ik daar tussendoor ging. <lacht> maar ook, ook gewoon dat je de weg weet naar bepaalde fondsen. Ik heb in Haarlem ook wel meegemaakt. De, de, er is nu duizend euro nodig voor iemand, want anders staat hij op straat met twee kinderen. Hmm. En dat dan ja, iemand van de fonds zegt, uh, je hoeft niks te doen, hier heb je een envelop, regel het. Ja, ja. Nou ja, dat vond ik wel mooi dat ik wat kon doen. Maar, uh, maar ik ben heel benieuwd uh, wat uh, Hans uh, bedacht heeft, hoe je dit structureel beter kan borgen. Want uh, het is gewoon echt soms schrijnend. Het, het kan heel, heel snel heel fout met je raam. En daar moeten we misschien wel wat meer over hebben. Ja, ja precies. Nou, dat gaan we volgend uh, uur doen. Um, wat had jij als burgemeester eigenlijk... Ja, weet je, re, ja, je zegt het al, regelmatig geconfronteerd uh, met, met dit soort zaken. Ik kan me zelfs uit mijn privéleven herinneren dat jij uh, uh, werd geconfronteerd met... Uh, een Mevrouw en meneer die hun kleinzoon door uh, vreselijke omstandigheden in huis moesten nemen. Maar ze kwamen oh ja. in, een, in een soort seniorenappartement in Schalkwijk kwamen ze terecht. En volgens de regels kon dat niet. En nou, toen kwamen ze bij jou terecht. En jij zei: je kreeg uh, de meneer van de Woningbouwvereniging Indringend aan en die zegt. Nou, dat denkt u zelf, dat gaat toch wel lukken? Hè? En is. Ja, okay. <laughs> viel bijna van zijn stoeltje af en zei... ja, burgemeester, goed burgemeester. Oh, gelukkig. Ik kan me dit niet herinneren. Nee, maar dit maar niet. soms zijn onze regels wel heel erg knellend en dwingend. Ja. Had je daar erg veel last van? Ja, ik, wat, wat, waar, een van de redenen waarom ik ook nu niet meer... in het openbaar bestuur werk... is dat we zoveel regels en procedures hebben... dat de ruimte om echt te besturen en om besluiten te nemen... die echt goed zijn, naar jouw idee... Dat, dat dat er bijna niet meer is. Dus wat je nu ziet is dat, er, dat er, er wordt ergens iets in procedure gezet. En dat loopt via een lijntje. En dan komt aan het eind van het systeem, spuugt iets uit. En dat moet dan zus, of dat moet dan zo. En ja, er zijn jammer genoeg, nog maar heel weinig bestuurders. Dat is wel een beetje impliciete kritiek. Die dan zeggen: ja, maar wacht eens even, dit is helemaal geen goede uitkomst. We gaan het anders doen. Hmm. Nee, zegt nee, nee, nee, dit is nou eenmaal er zo uitgekomen. Zo moeten we het gaan doen. Vaak ook uit angst naar een gemeenteraad. die ook niet, die ja, op het moment dat jij gewoon afwijkende besluiten neemt. ook klaarstaan om je daarover ter verantwoording te roepen. Ja, ja. Ik bedoel, we hebben wel een beetje bestuurders met ballen nodig. om het maar even zo te zeggen. Ja. En dat wordt wel steeds schaarser, helaas. Oké. Okay. Nou ja, goed. Uh, jij hebt in ieder geval je best gedaan. als burgemeester 23 jaar lang. Dus uh, dat is wel uh, fantastisch, natuurlijk. Ehm. Um, we zijn aan het eind gekomen, Bernd. Dankjewel nogmaals voor het komen naar, naar het mooie Zandvoort. Uh, je gaat een lekkere wandeling maken, heb ik begrepen. Dus uh, geniet Dankjewel. van het weer. Ja. En, uh, hoewel, oost, noordoostenwind. Uh, visjes buiten. Ah, is toch lekker in de lucht, of niet? Ja, oh, ja, ja. Goed, de laatste plaat alweer Rob. Zeker, ja. Nou, weer gaan we houden. Hier is uh, Dirk en de Domino's en Lela. Bedankt voor de komst.